9 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Oosten. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal meer over drones die worden ingezet voor politie- en justitiedoeleinden. Maar dat levert niet zoveel op. Gerard Schouw van D66 daar spreek ik er zo over. Nu is het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten.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 De Brabantse Avans Hogeschool, die vorig jaar bovenaan de lijst stond... staat op 2 en op 3 staat de Hogeschool NHTV uit Breda.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 De grootste internetsite voor jongeren met problemen, Hulpmix, stopt op 1 december. Door bezuinigingen is er geen geld meer. Bij Hulpmix kunnen jongeren met psychische of sociale problemen anoniem terecht. De site is vooral een succes onder migranten, jongeren en tieners uit grote steden. Initiatiefnemer Frank Schalken van de stichting e-hulp. Nou, we maken ons uh, vooral uh, zorgen dat uh, duizenden jongeren met psychosociale problemen... door het verdwijnen van de site verstoken blijven van goede hulp. Waardoor ze uiteindelijk uh, helemaal vastlopen. Uh, dat is natuurlijk uh, wat we absoluut niet willen, maar wel dreigt te gebeuren. Volgens initiatiefnemers trekt de website ruim 800.000 bezoekers per jaar. Hulpmix zit in financiële problemen... doordat zorgverzekeraars anonieme zorg niet meer mogen vergoeden. En ook de laatste twee verzekeraars trekken zich nu terug. Het team dat in Syrië toeziet op de ontmanteling van de chemische wapenvoorraad moet bestaan uit zo'n 100 mensen. Dat heeft VN-chef Ban Ki-moon per brief gemeld aan de VN-veiligheidsraad. Volgens Ban zal hulp van VN-lidstaten nodig zijn om het team compleet te krijgen. Ban schrijft dat de hele missie uit drie fases zal bestaan. De inventarisatie, de vernietiging en het nagaan of de volledige chemische wapenvoorraad is vernietigd. En het weer nog, eerst nog nevel of mist, vooral in het zuiden. Verder bewolkt en af en toe zon, het wordt 17 of 18 graden. Vanaf morgen regen en een graad of 12. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB. Jolanda van der Velden neemt het aantal files al wat af. Ja, dat gaat echt de goede kant op. Nog zo'n 30 files bij elkaar 115 kilometer. In het zuidwesten van het land moet het verkeer nog rekening houden met uh, wat misbanken. Voor de rest waren er niet al te veel bijzonderheden. De meeste vertraging zit nog zo'n beetje bij Amsterdam en Rotterdam. Het is langzaam rijden, stilstaan op de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Blarken en Knopendiemen over zo'n 12 kilometer. En op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Weert Noord en Alfred Valkenswaard over 8 kilometer. Op de A7 Zaandam richting Amsterdam voor het knooppunt Koenplein 7. En op de A9 ook maar richting Amstelveen bij Bad Hoefendorp ook 7 kilometer. Tussen Goes en Middelburg rijden geen treinen na een aanrijding. De vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. President van Argentinië, mevrouw de Kirchner, zit in de lappenmand. Over de gevolgen voor het land hoort u zo. Het begint met gevonden worden. Benny is chef, kok en mede-eigenaar van restaurant Bak...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 met Marcel Ooster. Hij deed het weer afgelopen weekend. En hij staat weer! Hij staat weer! Jawel! Maar komt Epke Zonderland daarmee in de eregalerij galerij der Nederlandse sporthelden? Daar moet over worden vergaderd. En drones zijn mooi speelgoed, maar niet altijd even nuttig. Daar ging er een. Ze vallen uit de lucht, privacy is in het geding... en nu blijken ze ook nog weinig resultaat. De boeken die drones... D66 wil dat er snel meer regelgeving komt... voor die kleine onbemande vliegtuigjes. Gerard Schaal van D66 voor D66 in de Tweede Kamer. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er niet duidelijk aan de regels? Of zijn er eigenlijk wel regels? Het is één uh, groot mysterie, de inzet van drones. Uh, daarom heb ik de afgelopen jaren verschillende keren... de minister van Justitie op het matje geroepen... om erachter te komen hoe vaak worden die drones nou ingezet. Uh, voor wat worden die drones uh, ingezet? Nou, wat we nu te weten zijn gekomen, is dat de drones heel vaak worden ingezet... maar dat ze eigenlijk niet effectief zijn. Ja, waar blijkt dat dan uit? Uh, dat blijkt uit uh, gegevens die uh, een krant heeft uh, gewopt. Dus ja. die hebben precies onderzocht wat daar uh, allemaal speelde. Het AD en is die... dat hè, vanmorgen op de voorpagina. Ja, klopt. En die zijn erachter gekomen dat het openbaar ministerie zegt... ja, eigenlijk van de 130 dagen dat zo'n drone de lucht in uh, is geweest... Uh, hebben we maar drie of vier mensen staande kunnen houden. Dus die twijfelen zeer over de effectiviteit. En dat is natuurlijk heel erg jammer, want het is een kostbare grap, die drones. Nou, nu zegt u, ze twijfelen zeer over de uh, um, effectiviteit. Dat doen justitie en politie zelf, heeft u dat gehoord? Ja, dat doet het Openbaar Ministerie zelf... Minister Opstelte houdt vol dat het een, uh, een fantastisch instrument is, uh, drones. Maar u zei het net al even in de inleiding. Ja, wat er ontbreekt is goede wetgeving waarin de privacy gewaarborgd uh, is. Er zijn ook allerlei technische problemen met uh, de drones. Ze komen af en toe uit de lucht vallen, uh, vliegen tegen een flat of tegen een kraan. Ja, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Dus wij roepen de minister op om snel duidelijkheid te geven. Hou die drones nu aan de grond en kom met goede regelgeving zodat uh, de veiligheid en de privacy gewaarborgd is. Nou, nou maar even, uh, die arrestaties is natuurlijk een heel direct effect van het inzet van drones. Ze kunnen natuurlijk bijkomend ook wel heel veel informatie opleveren... die niet direct tot een arrestatie leiden, maar waar je wel veel aan hebt. Vindt u het dan ja. ook niet uh, te billiken? Dat brengt weer een ander probleem met zich mee. En dat probleem is van de privacy. U moet zich voorstellen, het is natuurlijk niet de bedoeling... dat drones uh, dagenlang uh, boven een bepaald gebied van Nederland hangen... met verschillende camera's, uh, iedereen... ...opnemen, onschuldige burgers het gedrag daarvan uh, vastleggen... ...en dat die gegevens jarenlang worden bepaald. Uh, dat mag allemaal niet. Dus ja, je kan ze niet zomaar hobbymatig uh, inzetten. Het moet een duidelijk en gericht doel zijn. Die minister heeft altijd gezegd... nou ...het doel is boeven vangen, opsporing. Nou, vandaag is uh, gebleken dat, dat, maar, nou, dat je dat eigenlijk met een korreltje zout kan nemen... ...omdat de effectiviteit heel beperkt is. Ja, dan zegt u er moet een wettelijk kader komen. Heeft u daar al ideeën over? Ja, we hebben daar verschillende ideeën voor aangeleverd. De Tweede Kamer heeft een paar weken geleden een hoorzitting uh, gehouden. Nou, daarin is duidelijk geworden dat de wet moet worden aangepast. Uh, en ik ga de minister ook vanmiddag vragen wanneer die nou komt met die aangepaste wet. Want ja, dit is natuurlijk allemaal uh, uh, niet goed. Dat er met behulp van belastinggeld uh, drones de lucht in worden uh, geschoten uh, zonder dat ze effectief zijn. Ja, maar goed, dat bespaart misschien wel weer inzet op de grond. Um, maar, maar wat wilt u concreet zien? Want, wat, hoe ziet u dat voor zich dan, zo'n wettelijk kader? Nou, er moet duidelijk zijn wat het doel is uh, van de inzet van drones. Is het nou opsporing? Is het boevenvangen? Of is het uh, mensen in de gaten houden, surveillance? Dan moet duidelijk worden uh, hoe lang die gegevens worden opgeslagen... Dat het kan geen jaren zijn, dat mag maximaal een aantal dagen zijn. En er moet duidelijk zijn wie er beslist over de inzet van drones. Want dat is ook onduidelijk. Wie beslist dan nou eigenlijk wanneer een drone wordt ingezet? Goed. En meneer Schouw, tot die tijd, totdat dat er is, zegt u verbod op uh, vliegen? Op inzet? Ja, ja hou, hou, hou die drones uh, aan de grond, want er is geen wettelijk kader. Dus als je ze in de lucht schiet, is het eigenlijk onwettig. Greg Schouw van D66, hartelijk dank. Graag dat u even met de woord wilde staan. Het is twaalf minuten over negen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De palliatieve zorg moet professionaliseren. Nederlandse artsen maken steeds vaker gebruik van palliatieve sedatie. Maar de kennis schiet tekort, vindt het Integraal Kankercentrum Nederland. En Marlies Janssen Landheer is directeur netwerken bij dit kennisinstituut. Mevrouw Janssen Landheer, goedemorgen. Goedemorgen. Palliatieve zorg, even om het maar uit te leggen, dat is stervensbegeleiding. Ja, je hebt een onderscheid tussen de terminale palliatieve zorg... dus als echt de echte patiënten in de sterfsfase zijn... en de palliatieve zorg in meer brede zin. En dan waken we dat vaak af eigenlijk bij het laatste jaar... waarin uh, we verwachten dat patiënten binnen een jaar zullen gaan overlijden. Dus ja, het, het, het, het is niet hetzelfde als euthanasie? Het is zeker niet hetzelfde als euthanasie. Ook niet die, uh, he, dat het het, het, het het smalste begrip... dus die terminale palliatieve zorg is ook geen euthanasie... Uh, en palliatieve sedatie, wat we nu eigenlijk, uh, he, waarover vandaag het nieuws zo uh, uh, zoveel in het nieuws is, is uh, absoluut ook geen euthanasie. Nee, waar maakt u zich nu zorgen over? Waar ik me zorgen over maak is, uh, we weten dat uh, van de patiënten in Nederland of van de mensen in Nederland die overlijden, dat ongeveer 17.000 daarvan een vorm van palliatieve sedatie krijgen. En wat is palliatieve sedatie nou? Dat is eigenlijk uh, het in een rusttoestand brengen van een patiënt... van wie we weten dat hij binnen twee weken zal gaan overlijden... en heel veel last heeft van symptomen die je op een andere wijze niet kunt verhelpen. Ja. En we weten dat dus ongeveer 12,5% van de Nederlanders uh, die sterven... dus dat zijn 17.000 patiënten, uh, dat dat bij hen wordt toegepast... en dat uh, eigenlijk maar in 10% van de gevallen daar een expert wordt geraadpleegd. Ja. En is dat dan nadelig? Want de simpelste wijze is een, een zwaar slaapmiddel. Hè? Dat lijkt, lijkt vrij eenvoudig. Wat mankeert er dan ja. aan volgens u? Nou, we weten dat er... Uh, kijk, kijk, weinig artsen en verpleegkundigen uh, hebben, jaarlijks, hebben, hebben jaarlijks te maken met, uh, met dit vraagstuk. Dus je kunt eigenlijk ook uh, niet heel veel ervaring opbouwen. En er is een richtlijn en we weten dat die richtlijn ook goed bekend is en ook waarschijnlijk goed nageleefd wordt... Maar in zo'n situatie um, ja, wordt vaak, vaak echt maatwerk gevraagd. En om maatwerk te kunnen bieden ja, is het belangrijk dat je echt weet wat er ook kan gaan gebeuren. En denken wij, ja, je kunt niet zeggen dat het nu slecht is, maar we weten wel dat het beter kan. En het is heel makkelijk om, uh, om daar een verbetering in aan te brengen. Door meer gebruik te maken van de consulenten, de adviseurs, de experts, die daar ook voor beschikbaar zijn. Ja, dus u wilt een soort, een soort meldlijn bijvoorbeeld waar artsen terecht kunnen voor hulp? Ja, en die is er ook. Er is in Nederland... een, die is een er landelijk er sect... Ja, die is er. Maar die weten ze niet te vinden? We hebben te vinden. keer per dag. is onvoldoende te vinden. Dat hebben we in ieder geval uh, ook onderzocht. En daarover is ook dit jaar gepubliceerd in Medisch Contact. Uh, dat eigenlijk maar 6.000 keer per jaar daarvan gebruikt wordt gemaakt. Uh, terwijl er toch uh, uh, 100, uh, bijna 140.000 mensen in Nederland overlijden. Is dus dat... dat uh, dat kan beter. Ja. ja, en is er sprake van uh, onnodig lijden door gebrek aan kennis? Ja, ja de, de artsen en verpleegkundigen uh, die we natuurlijk regelmatig spreken... die geven aan dat dat het geval is. We hebben daar overigens geen hele harde cijfers voor. Dat is natuurlijk altijd heel lastig om dat in kaart te brengen. Ja. Dus ook daaraan is behoefte. Goed. En dus is er wel voldoende informatie in te winnen... maar dat moeten dan de artsen die daarbij uh, betrokken zijn ook wel gaan doen. Mevrouw Jansen, ja, landheer precies. van het Kennisinstituut eh, Kankercentrum Nederland. Integraal Kankercentrum Nederland. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Nou, de verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velde. Het gaat nu snel de goede kant op, nog zo'n 19 files. Wel is er net een aanrijding weer geweest op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Knoop en Tempel en Zaltbommel staat 6 kilometer. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Het NOS Radio 1 -journaal. Olympisch en wereldkampioen is hij sinds dit weekend, Epke Zonderland. De status van de turner is verder toegenomen. Maar hoe groot is hij? Komt hij bij Pieter van der Hogeband in de buurt? Heeft hij Sven Kramer al geëvenaard? Hoe verhoudt hij zich tot Ankie van Gunsven? Verslaggever Angelo Terwiel vroeg het aan Maurits Hendricks, de technisch directeur van NOC NSF, welke plek Zonderland zou moeten krijgen in de verschillende lijstjes. Dit jaar is natuurlijk wel een heel bijzonder jaar. Want je hebt uh, Ranomi, uh, Kromwik Jojo... die uh, en Olympisch kampioen is en wereldkampioen. Van de Olympische ploeg ook nog Marjan Vos. Uh, uh, Olympisch kampioen en wereldkampioen. En daar heeft Epke zich bijgevoegd. Dus alleen van de Olympische ploeg van Londen is het al een bijzonder rijtje. Ja, dat is een rijtje van huidige sporters. Ja. Als jij hem zou moeten plaatsen in een rijtje met uh, namen uit de historie... Nou, dan moet ik even diep graven. Maar dat zijn er niet heel veel... Uh, ik denk dat, uh, uh, dat is gelukt, uh, ik zeg even, Art Schenk. Dat is gelukt, uh, Ankie van uh, Dorian niet, volgens mij. Dus dat is volgens mij niet een heel lang lijstje. En dus? Wat kun je dan zeggen? Nou, ja, dat, is, dat is bijzonder. Uh, Ebke uh, is, is een groot kampioen. Uh, ik vind dat hij dat op heel veel vlakken is. Hè. Uh, hij... Uh... Uh, ...houdt dat prestatieniveau is. Hij is structureel echt wereldtop. Maar wat bijzonder is aan Epke is dat hij uh, vervolgens dat ook nog beleeft uh, binnen zijn team. Hij heeft Na Londen heeft hij gezegd uh, ik ga door uh, en ik wil in Rio wil ik nog een keer. Maar tegelijkertijd heeft hij gezegd het zou mooi zijn voor het Nederlands turnen... ...als de mannenploeg zich plaatst uh, voor de uh, spelen van van Rio in 2016. Daar is hem veel aan gelegen. Hij, hij is ook echt een teamspeler wat dat betreft. En ook dat straalt hij uit. En hij, het deed hem denk ik net zoveel ongeveer dat het hele team geweldig gepresteerd heeft als alleen zijn eigen prestatie. En dat kenschetst voor mij Epke. Ik begin weer over een lijstje. Als jij een lijstje moet maken met de meest populaire of misschien de grootste sporter, sporters aller tijden in jouw ogen... Dat is zo moeilijk. Weet je. Dat, dat wordt je ook gevraagd <coughs> na de spelen van Londen, ligt er nou eens een prestatie uit? Welke is je is, is nu bijzonder? Ik vind nou juist het mooie dat we in Nederland met in een heleboel sporten meedoen op het hoogste niveau. En een heleboel atleten halen podium, halen titels. Um, daar prijs ik ons gelukkig mee. Dat, dat vind ik uh, de kracht. Daar licht ik er niet een uit. Het is natuurlijk tegelijkertijd duidelijk dat uh, zulke soort prestaties... ook van de Nederlandse sport, die staan of vallen bij die individuen. En uh, dan is het toch... Uh, als je dan terugkijkt, ja, dan heeft Nederland wel een, een hele mooie lijst. Hè, of dat nou Pieter van der Hogeband is... of, of uh, in Schaatsen, nu uh, Sven Kramer, Irene Wüst... Um, Arts Genk daarvoor um, Yvonne van Genep. Dat, dat zijn grote kampioenen Marjan Timmer um, En die hebben we in een, aantal, in een aantal sporten En dat zijn ook mensen die internationaal echt, uh, echt uitstraling hebben Dat is er natuurlijk maar weinig gegeven Past hij in dat rijtje? Hij past in dat rijtje, meer dan van die blanke schoen, Anton Geesink Epke Zonderland uh, Pieter van de Hogeband uh, Inge de Bruin Sven Kramer nog mooi lijstje Ankie van Gunsten. En hebben de teamsporten zijn we nog die hebben we dan niet eens genoemd. Ja. Wow. Met de nieuwe single Higher Than the Sun. Gaan we nog een keer naar Mino Groothandel in vechel over biologisch voedsel met biologisch voedsel. Mijn over een miljard geven we daaraan uit. Een miljard euro. Maar misschien willen we wel meer daarvan eten, als het er maar is. Ja, dat... Het is namelijk pas 3% van het totaal wat wij met z'n allen consumeren. We zijn nu bij de groothandel. Ik zie hier druiven, ik zie hier appels, peren. komen allemaal uit Berlikum, ook allemaal biologisch in een ruimte... die gekoeld wordt met, wat zei u nou net, bietensap? Met bietensap, ja. Dat kan toch, dat kan toch helemaal niet? Zit er gewoon koelvloeistof in? Nee, er gaat uh, 8.000 tot 9.000 liter uh, bietensap... ja, suikerbietensap door, uh, door onze buizen heen om te roelen. En daarna verkoop je het weer? Nee, dat blijft lekker gesloten. En, uh... ja. Ja, maar nou, daar kan dan je dus mee koelen? Ja, dat blijkt. Ja, dus zijn we, niet, uh, ja, we zijn niet de enige, maar we zijn wel een van de weinigen die dat op die niet doet. Puur natuur in het plafond. We lopen nu vanuit de koelcel, het schild en jas, naar de transportplanning ah, toe. Hoi, goedemorgen. Hey, vraagje. Jij moet uh, naar ABC straks, Voeldijk... Um, da, heb je nog plek voor.? Vrachtwagens over, vol duurzame Rijswijk, producten dokken bus, aan en rijden weer weg. Alle kentekens ik, ja, ik staan hier ik, naast de computer op de planning. Ik, ik, ik, de, Het is een groot distributiecentrum de, uh, in Veghel, Voedselstad met ook de okay. distributiecentra van de grote supermarkten van Nederland. Maar is daar eigenlijk losse? En zou je daarna in de Rijswijk fust kunnen ophalen? Ze hebben nog niet alles leeg. Ze hebben vanmorgen levering gehad en er is al frust mee Ja, het is een drukte van belang. Wow. Erik Does is de directeur van UDEA. Hiernaast staat het distributiecentrum van de Sliegero. Hoeveel biologische producten liggen daar? Oh. heel wat minder dan bij ons. Ja. Dat, is, dat heeft te maken met keuzes. Bij ons is biologisch echt de enige keuze die, die we maken. Ja, hoe komt het dat het toch een beetje achterblijft? Want een miljard klinkt veel, maar het is toch nog maar 3%. Terwijl het toch al 30 jaar bezig is. Is het een kwestie van: het moet allemaal op gang komen, het wordt langzaam meer? Ja, het wordt nu heel snel heel veel meer. Ik denk dat we op dit moment uh, een enorme mooie winkeluitbreiding hebben. Veel grotere winkels, veel mooiere winkels. Beter distributiecentrum dan vroeger? Uh, ja, we krijgen nu gewoon rechtstreeks de producten uit Italië. Waardoor de kwaliteit uh, veel beter is. rechtstreeks uit Spanje, maar in ieder geval rechtstreeks. Het is hier minder dan 24 uur. De volgende dag ligt het in de winkels. Het is uit de kinderschoenen aan het komen? Ik denk dat als je het bedrijf hier ziet, dat je dat zeker mag concluderen. Dat mag je wel zeggen. Ja, want het is een groot distributiecentrum. Een paar voetbalvelden groot achter mij. Hypermodern in 2005 gebouwd. Maar toch, mijn moeder kijkt altijd naar het boodschappenlijstje. Ik heb een boodschappenlijstje gemaakt. Dat zal ik even in sneltreinvaart voorlezen: meer granenbrood, laat vleesbeleg. 1 kilo belegen kaas. 6 eieren. 1,5 liter melk. Rundervinken, 2 stuks. 1 kilo aardappelen, Vis, Gerookte forel. 200 gram kipfilet. 1 kilo bananen. Een bloemkool. En 1 mango. Streep de ronde: 33,52 euro bij de kassa van bij jullie supermarkt, de Eco Plaza, 57,73 euro. Ik weet wel waar mijn moeder naartoe fietst. Nou, ik denk dat als die moeder goed nadenkt, dat ze dan ook weet dat ze bij die goedkope prijs ook een heleboel dingen krijgt die ze eigenlijk niet wilde hebben. Nee. Betere producten, je moet er wel iets meer. Maar gaan die prijzen naar beneden? Ja, die prijzen gaan absoluut naar beneden. En dat is ook hetgene waar nou met name Ecoplaza Plaza, met biologisch bereikbaar maken, en voor zichzelf een, een missie ziet zou ik, zou ik willen zeggen. En de afgelopen jaren zijn de prijzen stevig gedaald. En ik verwacht dat dat rustig aan verder gaat. Ja. Dus als we over vijf jaar terugkomen, dan is dat percentage van die 3% hoger, dat weet u zeker? Dat is hoger. Het prijsverschil zal nooit weggaan. We hebben de juiste prijs en we gaan normaal met onze leveranciers om. Duurzaam. Wij bestellen niet voor vandaag, of morgen. Maar zeggen in feite, joh, volgend jaar willen we graag dit en dit met jou gaan doen. Hoe zit dat in jouw planning? En dan kom je samen tot een wat prettige samenleving. Dat wil ik graag zo houden. Laten we het dan ook duurzaam afsluiten nu... want we zijn er onze tijd heen. nog Remmers over biologisch eten. Straks in Den Haag in de Eerste Kamer... de pensioenplannen van het kabinet. En dat wordt spannend, want in de Tweede Kamer... hebben alleen de coalitiepartijen voorgestemd... en de oppositie was massaal tegen. De vrouw met de hamer in de Eerste Kamer is Ankie Broekers. Mevrouw de voorzitter, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u er klaar voor? Ja, dat is mooi, want het wordt een, uh, het wordt een speciaal debat. Er is ook veel belangstelling voor natuurlijk. Vraagt dat om speciale voorbereiding? Nou, de voorbereiding die speciaal is, is dat ik op tijd naar bed ben gegaan. Omdat het een hele lange dag gaat worden. We beginnen om 11 uur vanochtend met de plenaire vergadering. En dat is vandaag alleen maar over, het, uh, over de pensioenwetgeving. En het eindtijdstip is gepland om even over 11 uh, vanavond. Mm. Dus dat wordt een lang dagje. Ja, maar goed, er wordt ook wel gespeculeerd dat het kabinet snel zal zeggen... nou schors het maar, we gaan ons beraden. Zit dat er niet in dan, denkt u? Nou ja, inhoudelijk uh, bemoei ik me daar verder niet nee, mee. Dat, dat hangt er vanaf wat, uh, wat de woordvoerders naar voren brengen. En het hangt er vanaf wat het kabinet uh, naar voren brengt. Ja, en als het kabinet op een gegeven moment denkt van. misschien is het verstandig als we het aanhouden en we vragen om schorsing van het debat. Ja, dan gebeurt dat. Ja, misschien zijn we om zes uur klaar, dat zou kunnen, maar dat weet ik niet. Nee, maar het zou best dus een latertje kunnen worden. Ja, gepland is dat het een latertje wordt. Ja, precies. Ja. Voelt u een zekere spanning? Want daar hangt natuurlijk veel van af. Uh, uh, nou ja, kijk, ik ben niet degene die het inhoudelijke debat voert. Dat nee. maakt het natuurlijk wel iets anders. Wat ik natuurlijk, maar dat heb ik bij iedere plenaire vergadering. Gewoon een gezonde spanning om te zorgen dat je het debat goed leidt. Ja, dat is voor u. Maar hoort u het niet gonzen bij uw senatoren? Noem ze maar even uw senatoren. Nee, nou ja, ik ben net op, mijn, op, de, op de Eerste Kamer gearriveerd... en ik zit op mijn werkkamer en ik heb nog, uh, nog geen één senator gesproken. Oh, nou, daar gond nog er nog niks. Nou, daar nog. Oh. op dit moment <laughs> gond er nog weinig, nee. Maar mevrouw Broekers, dan wensen we veel succes. We gaan het met de belangstelling volgen, uiteraard. Dank u wel. En ik hoop dat het niet al te laat wordt. Dank u wel. Ankie Broekers, de voorzitter van de Eerste Kamer... hoorde u en later vandaag dus dat debat. Gaan we volgen, hoort u meer over op Radio 1. Misschien al wel bij je. Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen. Nou, heeft er wel mee te maken. Ja, Marcel. Goedemorgen, Marcel. Want terwijl die oppositiepartijen... zo meteen hoort u daar ongetwijfeld meer over van Jan van der Putten... nog doorpraten met het kabinet en dat pensioenakkoord... dus in de Eerste Kamer komt, is er nu weer een nieuw plan om de economie aan te jagen. Namelijk lever je opgepotten vrije dagen in... en betaal eerder belasting over je pensioen. Nee. Dat wil een werkgeversvereniging, AWVN. En met de topman van die vereniging ga ik praten. En verder is er kritiek van oud-minister van Buitenlandse Zaken, Ben Bot... op de huidige minister van Buitenlandse Zaken. En die heet dan weer Frans Timmermans zoals je weet. Bot vindt het onzinnig dat belangrijke consulaten worden wegbezuinigd. Dat er meer, zometeen bij de KRO. Dit is Radio 1. E. We luisteren eerst naar het NOS-journaal Jan van der Putten. D66 en GroenLinks bepalen vanochtend of ze doorgaan met de gesprekken over de begroting. Vannacht kwamen de oppositiepartijen er niet uit met het kabinet. Zei ze eisen duidelijkheid over de begroting van volgend jaar... maar ook na vier uur praten was die duidelijkheid er niet, vonden ze. Website Hulpmix stopt op 1 december uit geldgebrek. Bij Hulpmix kunnen jongeren met psychische of sociale problemen anoniem terecht. En die site is vooral een succes onder migrantenjongeren en tieners uit grote steden. Hulpmix zit in financiële problemen doordat zorgverzekeraars anonieme zorg niet meer mogen vergoeden. De Zeeuwse Hogeschool, HZ University, is de beste hbo-opleiding. Dat staat in de keuzegids hbo-voltijd 2014. 980 opleidingen werden beoordeeld. Studenten bij deze hogeschool, ook bekend als de Hogeschool Zeeland... vallen veel minder vaak uit en halen vaker hun diploma dan gemiddeld. En de Afghaanse president Karzai heeft hard uitgehaald naar de NAVO. Hij vindt dat de NAVO amper iets goeds heeft gedaan in zijn land. Dat zei hij in een gesprek met de BBC. Bij acties van de NAVO zijn veel Afghaanse burgers omgekomen. En het land is niet veilig, zei Karzai. En dat zijn de hoofdpunten. Er informatie bij de ANWB, Jolanda van der Velden. Staat het nog steeds vast om half tien? Nou, het gaat de goede kant op. Nog zo'n tien, uh, tien files bij elkaar. In het zuidwesten van het land... daar heeft het verkeer nog wat hinder van misbanken. Wat langere files nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij knopend Muidenberg 6 kilometer. Er was een ongeluk op de A2 Eindhoven richting Utrecht... tussen afrit sint michels gestel en Zaltbommel 9 kilometer. Tijdlang waren er twee rijstroken dicht. Nu is alleen nog de linker rijstrook dicht. Op de parallelbaan staat bij Knopende Empel nog 4 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam voor het knooppunt Koenplein 5 kilometer. En van na een aanrijding rijden tussen Goes en Middelburg geen treinen. Vertraging kan er oplopen tot meer dan een uur. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Van Kokkelman. Vakantiedagen inleveren om de economie te redden. Bezuinig de belangrijke consulaten niet weg, zegt oud-minister Ben Bot. Veel Nederlanders in de top van het Duitse bedrijfsleven... en het ochtendhumeur van Mart Smeets. Het is twee over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Niels de Jager, hij is vanochtend in Tilburg. Waar we te koppig zijn om te luisteren naar informatie over volle parkeergarages. U kunt mij volgen op Twitter als u wilt. En reacties en vragen kunt u ook kwijt via goedemorgennederland. Geld uit pensioenfondsen en uit opgepotte vakantiedagen, dames en heren. Inzetten voor investeringen in onderwijs, infrastructuur en duurzame technologie. Dat bepleit de AWWN, dat is de Algemene Werkgeversvereniging Nederland... vandaag op haar jaarcongres. Volgens de directeur daar, Harry van der Kraats, moet het mogelijk zijn... om 36 miljard euro uit de werknemerspotten in te zetten... voor het herstel van de economie. Meneer Kraats, goedemorgen. Goedemorgen. Waar haalt u die 36 miljard nou precies vandaan? Nou, laat ik vooropstellen dat wij, dat wij het belangrijk vinden dat we eerst een investeringsagenda gaan opstellen. En dat willen we graag doen met een, een brede groep met partners. Denk aan werkgevers, denk aan werknemersverenigingen. Denk ook aan mensen uit de wetenschap. En de bedoeling is dan dat wij een investeringsagenda voor de toekomst neerzetten... waar we ook echt rendabel werk kunnen gaan doen. Ja, maar en, dat was de vraag niet. Om dat te funden. Nee, om dat te funden willen wij heel graag uh, dus gebruik maken van het pensioenvermogen van Nederland. Dat is, uh, dat is het eerste. Dus zodat wij in Nederland zo'n 1000 miljard in pensioenfondsen hebben zitten. Als u dat vergelijkt met uh, 1400 miljard in Europa, dan ziet u dat Nederland een heel erg rijk land is. Nou, als we zeggen uh, dat, pensioenen, uh, uh, dat we 300 miljoen daarvoor, daarvan, wat eigenlijk uitgestelde betaling is van belasting, naar voren halen... En we pakken daar 10 van, dan heb je 30 miljard. Wacht even. 30 miljard maar, maar het wordt nu even technisch. Ik probeer het eventjes uit te leggen. Er zit dus heel veel geld in die pensioenpotten. Daar wilt u wat van tevoren uithalen. Want mensen betalen pas belasting over hun pensioen... als ze de pensioen krijgen uitgekeerd. Dus u zegt in feite wat er in de toekomst uit moet worden betaald aan belasting... wat mensen dus toch weer inleveren... haal dat alvast uit die pensioenpotten naar voren. Precies. En als je dan een rendabel investeringsplan hebt... Uh, want dat is natuurlijk het eerste, je moet verkeer in Nederland. Maar als je een goed investeringsplan in Nederland hebt, dat gaat over uh, infrastructuur, dat gaat over zorg, dat gaat over uh, duurzame energie, dat gaat over investeren in duurzaam, uh, duurzame innovatie. Dan krijg je dus rendame, een rendabele investeringsagenda. En dan is het ook verantwoord om dat geld te gaan gebruiken. Ja, Maar die pensioenfondsen zullen op hun achterste benen staan. Want die zeggen voortdurend, wij hebben een, een dekkingsgraad te garanderen. En we hebben te maken met hele lage rekenrente, zoals dat dan heet. Met andere woorden, als we 300 miljoen uit die pot halen van 1000 miljard. Dan, uh, dan halen we die dekkingsgraad niet meer. Dus uh, dat gaat niet werken. Nou, ik heb mij laten adviseren dat het uh, als het gaat om zoveel geld. ...dat het niet meer uitmaakt of je 700 miljard of 1000 miljard in kast zet... ...maar dat, je dan, dat dan de beleggingsrendementen op die, op die bedragen nog steeds ongeveer even hoog blijven. Want het is wat dat betreft de wet van de afnemende meeropbrengst. Maar ja, waarom zijn die pensioenfondsen dan bezig om minder uit te keren aan hun leden? Nou, ik denk dat zij zoeken naar een goede investeringsagenda. En ik denk dat op het moment dat er in Nederland een aantal mensen bij elkaar komen... ...die in staat zijn om die investeringsagenda op een profitabele manier neer te zetten... dat het voor pensioenfondsen ook heel erg begrijpelijk gaat worden... om te investeren in, in Nederland. Nou, en als je dat geld afrekent nu... Dus, uh, dus die 30 miljard uh, zou gebruiken... Uh, dan hoeft dat helemaal niet ten koste uh, te gaan... van het beleggen vermogen van pensioenfondsen. Goed, 30 miljard dus uit die pensioenpotten. En verder doet u een beroep op werknemers... om hun vrije dagen in te leveren. Ja, ik denk dat dat een beetje een, een, een uitruil zou kunnen zijn. Want ik denk dat er heel veel mensen in Nederland zijn die heel veel vakantiedagen over hebben. Bovenwettelijk, eh, bovenwettelijke dagen die staan ook op de balansen van, van de verschillende bedrijven. Wij hebben uitgerekend dat dat over heel veel geld gaat. Eh, en wij denken dat dat in totaal zo'n 16 miljard euro is. Nou, stel je voor dat je daar nou 6 miljard van gebruikt. Stel je nou voor dat je al die vakantiedagen die mensen nu toch niet opmaken zou inleveren. vijf bijvoorbeeld. Ja. Nou, dan krijg je dus een, een enorm bedrag vrij en dat zou, je wel eens, dat zou wel eens interessanter kunnen zijn voor een individuele medewerker om dat in te, in te uh, ruilen dan uh, verlaging van je pensioen of uh, uh, vermindering van uh, WW-premies of wat dan ook. Juist, dus u doet een beroep op werknemers om uh, die vrije dagen die een waarde vertegenwoordigen van 16 miljard uh, in uw berekeningen op te ja. geven zodat die 16 miljard in de economie kunnen worden gepompt. Precies. En dan uh, hebben we het niet meer over 6 miljard bezuinigen, maar dan hebben we het over 36 miljard investeren in Nederland. En die pensioen als er 30 miljard uit uh, wordt gehaald... u zegt dat maakt voor de balans van die pensioenfondsen eigenlijk niet zoveel uit. Dat betekent dus niet dat mensen minder pensioen krijgen, worden, krijgen uitgekeerd... of uh, dat die pensioenpotten straks helemaal leeg zijn... als de volgende generaties aan de beurt zijn? Nee, zeker niet. Omdat je, en, en, en Daarom begin ik ook steeds met een uh, rendabele investeringsagenda. Je moet het geld niet gaan steken... in. Uh, onzinnige projecten. Je moet het geld steken in, in echte innovatie, waardoor je de BV Nederland ook weer verder laat ontwikkelen en de economische groei komt. Dat ja. betekent vervolgens dat er uh, investeringen worden, kunnen worden gedaan. Dat betekent werkgelegenheid, dat betekent meer inkomsten voor de Nederlandse staat. Ja. En de pensioenfondsen, uh, kijk, uh, het gaat over belasting naar voren halen. Dus die belasting moet toch een keer betaald worden. Dus het gaat bepaald niet over potsveteren. Nee, maar dan betaal je de belasting nu... maar dat betekent dat over twintig of dertig jaar... stel dat we dan weer in de problemen zitten financieel... je die belasting niet nog een keer kan heffen. Nou ja, in de politiek nee, weet je dan nee, dat dat, dat alsnog toch gaat gebeuren. Dus dan betaal je misschien wel dubbelbelasting. Nou, dat, dat, daar zijn wij absoluut niet voor. En dat is ook niet wat wij willen voorspiegelen. Nee. Goed, met andere woorden... het is niet zo dat mensen dan uit hun eigen portemonnee... meer belasting moeten gaan betalen... want dat zou weer extra lastenverzwaring betekenen. Het is dus, u haalt het bij de pensioenfondsen weg omdat dat geld in de toekomst toch gebruikt moet worden om belasting te betalen. Precies. Precies, ja. Hebt u daar al over gesproken met de minister van Financiën... of met de minister van Sociale Zaken? Nee, wij uh, hebben vandaag ons ledencongres... en wij uh, zijn dus ook vandaag dat, uh, dit, dit voorstel aan het lanceren. En dat betekent ook dat wij absoluut openstaan voor het gesprek... met, uh, met de minister, en, uh, maar zeker ook met andere partners. En D66, de ChristenUnie, GroenLinks, SGP... Desnoods nog het CDA? Ik denk, ik denk dat, uh, dat, dat uh, ook voor politieke partijen dit een uitermate interessante uh, gedachtegang is. Ja. En dat we daar serieus no naar moeten gaan kijken. Als dit een soort van ei van Columbus is, waarom heeft niemand het nog gevonden dan? Nou, ik, ik denk dat het. Uh, dat, dat, als je het vergelijkt met een voetbalveld hè, en, uh, en het Nederlands elftal speelt, uh, speelt in de laatste minuut. En dan zie je vaak dat mensen naar de cornervlag lopen en uh, hopen dat de bal niet over de lijn gaat. Nou. Je kan ook zeggen, van ik speel de bal een beetje terug... en ik geef hem uh, een prachtige paas en ik schiet hem in het doel. En uh, op het moment dat je bij de cornervlag staat... en je hoopt dat hij niet over de zijlijn gaat... kan je ook niet scoren. Dat zou Kruis zeker zeggen. En ja. ik denk dat dat een beetje aan de hand is op dit moment. Nou begrijp ik, Kruis ook niet uh, altijd... maar ik kan u ook niet helemaal volgen, nu eerlijk gezegd. Nee? Nee. Nou, het is zo dat als je, als je in een voetbalveld staat... om dit maar even uit te werken... Uh, en je staat bij de cornervlag... En je hoopt dat de bal niet over de lijn gaat. Ik heb het maar even over die 6 miljard. Ja. En je gaat proberen op een heel klein speelveld te scoren. Dat ja. lukt natuurlijk niet. Want dat doel ligt per weg. Ja. Als je het speelveld groter maakt. En je gaat wat groter denken. Uh. Uh, en je speelt de bal terug. En je geeft een mooie paas. En dan kan hij het doel in. Ja. En ik denk dat dat op dit moment aan de orde is. We moeten groter denken. We moeten vrijer denken. En kijken naar hoe zitten de, zitten de schatkamers van Nederland eruit hoe zien die eruit. Ja. En ik denk dat dat als we dat met elkaar gaan doen... en ook goed gaan nadenken over hoe kunnen we Nederland... de rijkdom van Nederland op een goede manier gebruiken... dan zijn we op de goede weg. Tikkie terug is beter dan verder bezuinigen. Precies. Heb ik het toch begrepen. Harry van der Kraats, directeur van de werkgeversvereniging AWVN. Ik dank u zeer. Gaan, gaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Amsterdam zet 14 bijzondere opsporingsambtenaren in... die kroegen gaan controleren op het schenken aan dronken klanten... Hoeveel cafés telt Amsterdam eigenlijk? Dat is de vraag en het antwoord komt van Jeroen Slot van het Amsterdamse Bureau Onderzoek en Statistiek. Amsterdam heeft veel horecagelegenheden, ruim 4000 om precies te zijn. Waar het hier om gaat zijn cafés of kroegen, dat zijn er ongeveer 1000. Dat betekent dat die 14 boa's, de bijzondere opsporingsambtenaren die de drank- en horecawet moeten gaan controleren en handhaven dat die ongeveer 70 cafés per persoon moeten controleren. En als hij nou 200 avonden werkt, dan kan hij er drie keer per jaar langs... tenzij hij meer dan één café per avond doet. Ja, je kan eindeloos doorgaan, maar goed, we gaan het zien. Brandt u ook een vraag bij het nieuws op de lippen... dan kunt u ons mede naar goedemorgennederland.nl... voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Tilburg. Niels, de jager. Een groot bord langs de kant van de weg met erop de tekst... Parkeergarage Koningsplein vrij. Nou, dat is handig om te weten... Dat, dat is zeker handige informatie, inderdaad. Achter het stuur zit onderzoeker Tessa van der Zanden... van de Radboud Universiteit. Ja, vooral op zaterdagen dan staan die borden vaker op vol dan op vrij. Natuurlijk druk met winkelend publiek. Ja, en dat soort informatie, hebben wij daar wat aan? Als automobilist, als je onbekend bent in de situatie... dan heb je zeker wat aan die informatie. Maar de automobilisten die bekend zijn, die gebruiken het wat minder... Uh, want in mijn onderzoek uh, is gebleken dat maar een kleine 15% gebruik maakte van de aangeboden informatie. En die andere 85% die negeert het gewoon? Uh, die zien het niet of ze negeren het. Dus zo, het gebeurt ook dat we die borden wel zien. Zien dat onze garage die we kennen, waar we naartoe willen, dat die vol is. En toch gaan we daar in de rij staan? Toch gaan uh, automobilisten die rijden daarheen. Ja. Het zijn uh, gewoonteparkeerders en uh, iedereen die parkeert eigenlijk altijd in dezelfde garage... En zij weten dat als ik vijf minuten in de rij sta... dat ik alsnog uh, mijn auto kwijt kan. Zijn we dan echt zo koppig dat we die informatie gewoon ja, links laten liggen? Uh, ik vrees dat uh, veel Nederlanders inderdaad zo koppig zijn. Nou, u heeft het uh, onderzocht uh, hier in Tilburg. Maar geldt het nou ook voor andere steden... met dit soort uh, borden of de parkeerplaats vol of vrij is? Uh, ik denk het wel. Ik uh, zou geen reden kunnen bedenken waarom... Uh, resultaten in een, of onderzoek in een andere stad, andere resultaten zou opleveren. Slaan we hier linksaf, draaien we de parkeergarage, de oprijlaan van de parkeergarage in. Knopje indrukken, en nee, komt er inderdaad een kaartje. Nou, hij is inderdaad nog vrij, de informatie klopt dus wel. De informatie was inderdaad uh, wel uh, correct. Nou, inderdaad, de plek zat. Nou, laten we de auto even neerzetten. Even vragen aan een automobilist. Heeft u onderweg naar de garage van die borden gezien waarop staat deze garage is vrij of deze is vol? Nee, die heb ik eerlijk gezegd niet gezien. Ja, ze staan er wel hier in Tilburg, best wel veel. Ik zie ze wel vaker staan, maar onderweg hier naartoe, misschien omdat ik binnendoor heb gereden dat ik ze niet heb gezien. Ja, uit onderzoek blijkt dat 85% van de automobilisten uh, die borden of niet ziet of de informatie negeert. Dat kan zijn, ja. ja ik, uh, als, als u die borden ziet, volgt u dat advies dan op? Gaat u dan naar een vrije garage? Um, als ik op bezoek zou komen, wel. Maar ik ben hier nu voor mijn werk en ik heb hier een parkeerabonnement. Dus, uh... oh, u weet dat hier altijd plek is? Ik weet dat hier plek is, inderdaad. Maar als ik bijvoorbeeld in het weekend naar Tilburg zou komen, dan zou ik wel op die borden letten, ja. Oké, okay, dus u bent wel zo volgzaam? Ja, ik denk het wel, ja. Dan even terug naar de onderzoeker, Tessa van der Zanden. Ja, we, we zijn dus met z'n allen behoorlijk koppig als het gaat om uh, die informatie over parkeergarages. Maar ja, wat is daar zo erg aan? Uh, het is vooral voor erg uh, vervelend voor de gemeente... omdat uh, die automobilist uh, ja, geen gebruik maakt van die dure systemen... en uh, nog steeds de files zijn voor de drukke parkeergelegenheden. Ja, duur systeem, allemaal elektronisch, uh, op afstand bestuurd. Uh, waar moet ik aan denken? Wat voor prijs? Uh, voor uh, middelgrote steden uh, zo'n 1 miljoen. Weggegooid geld eigenlijk? Het ligt eraan welk doel je ermee wil bedienen. Je bedient toch 15% van de automobilisten. Maar wellicht uh, kan dat geld ook op een andere manier geïnvesteerd worden. En hoe zou de gemeente dat nou beter en vooral goedkoper ja, en doelmatiger kunnen oplossen? Uh, door dezelfde informatie te verstrekken via bijvoorbeeld het uh, uh, navigatiesysteem. Uh, apps op de telefoon. Want die geloven we wel? Daar uh, geloven we wel in, ja, zeker. Nou, uh, een uh, wijze les voor de gemeente, dankjewel. Graag gedaan. Bijdrage was dat van Niels de Jager vanuit Tilburg. Straks opvallend veel Nederlanders in de top van het Duitse bedrijfsleven. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1984. Godverdikkie, wat fijn jongens. Ik ben reuze blij. Deze dag in 1984 bedwong bergbeklimmer Bart Vos als eerste Nederlander de Mount Everest. Maar 16 jaar later kwam een teamgenoot met een hele andere lezing. Vos heeft er nog steeds last van. Nou, ik heb op die top misschien vijf minuten gestaan. Uh, S'nachts vertrokken om half twee. Uh, Mariska haakte op een gegeven moment af. En op een gegeven moment was ik met een Sherpa die ondersteund klom, of mee gewoon mee klom. We waren niet van plan verder te gaan. En ik ging alleen een stukje verder om te kijken of het nog wel gaanbaar was voor eventuele een volgende toppoging. En uh, toen ik daar eenmaal liep, uh, zo aarzelend, toen to, to ging het heel goed. Toen uh, ben ik nog een stukje verder gaan, nog een stukje verder. Dus een stuk rots geklommen. Ook omdat daar touwen hingen van eerdere expedities. En toen ik eenmaal daar bovenop was, op de Hillary step, ja, dan heb je gewoon de top in je zak en ben ik doorgelopen of doorgeklopperd aan de top. Mariska had een grote camera, die draaide om. Die heeft nog tot het punt waar we om gefilmd. Dus die was omgeruid. Ik had een kleine camera uh, in mijn rugzak en een uh, fototoestel. De camera die deed het niet meer. Die was vastgevroren. Het was gewoon uh, 8 mm. En mijn fotocamera hebben we daar wat foto's gemaakt. En die is op een gegeven moment hield hij op met, met uh, klikken. En toen ik er stond was ik vooral uh, doodsbang. Uh, het was al half vijf smiddags, veel te laat. En uh, het was gevecht. Ik wist dat het een gevecht zou worden om weer heel uit naar beneden te komen. Hoe wist u zo zeker dat, u dat, dat hij dat niet meer zou halen? Door het late tijdstip. Je hebt, je hebt een beperkt uh, hoeveelheid zuurstof, je hebt een beperkt hoeveelheid energie op zo'n dag en een beperkt hoeveelheid daglicht. Soms dus om half zeven werd ik gebeld door de, door de ANP, door nou, vrijwel elke krant. En, uh, en, en ik zette het nieuws aan. Het was de dag dat Pinochet uit, uit Engeland werd uitgezet. En Het was belangrijker nieuws uh, dat ik niet op de top had gestaan dan uh, het, het vertrek van Pinochet uit Engeland plus een kamer uit de ploeg voor mijn deur en dat heeft het hele weekend uitgehouden. Bart Vos, als eerste Nederlander op de top van de Mount Everest, of was hij dat niet? En die vraag is actueel, sinds een teamgenoot van hem, Mariska Maurik, dit boek schreef, waarin zij beweert van niet. De vraag is, waarom u daar 16 jaar mee heeft gewacht, want dat was namelijk 1984. Ja... Ik heb 16 jaar lang geworsteld met het feit dat ik toen mijn mond heb gehouden. Toen in feite ontbrak me de moed om in mijn eentje op te staan... en te zeggen, hij is er niet geweest. Geen idee. Ik heb haar nooit meer gesproken. Nooit. nooit. Ook andere deelnemers niet. Ze weigerden ook met een van de andere deelnemers... gelijk in een, uh, aan tafel te zitten in, ik geloof, een programma van Barend en Witteman. Ja, een soort onrecht wat je ze aangedaan. En wat moeilijk te repareren is. Het, dit gaat ook om beeldvorming of framing. Als iemand hierover begint, en merk ik bij mezelf dat ik nog steeds ziedend word. Want het hangt aan mijn naam en niet aan, aan degene die met, uh, met motten gooien. Bart Vos, de eerste Nederlander die de Mount Everest bedwong. Uh, hoewel die versie later weer werd betwist. Het was allemaal deze dag in 1984, zes. Long de la route.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 Bovendien, bovenop, bovenop, bovenop, bovenop, bovenop. Zien hoe stemmen we in. Wilt u niet van ons beïnvloeden? Is het begin van C'est dromen tanda's bevestigen? Is con, zo dat we, is het zo Het is pas du tout con. Zas met Le Long de la Route. Het is 8 minuten voor 10 uur luistert naar de KRO op Radio 1. Nederlanders, dames en heren, doen het opvallend goed in de top van het Duitse bedrijfsleven. Vooral onze managers zijn in trek bij de Oosterburen. En die populariteit lijkt alleen maar toe te nemen. Rob Zavelberg, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, hoe komt dat? Ja, goede vraag. Uh, Dank je. Dat, uh, <laughs> kijk aan, uh, het is in elk geval een, een feit dat er heel veel uh, Nederlanders zijn die het daar goed doen. En, uh, ze hebben toch wat uh, andere achtergrond. Uh, ze komen natuurlijk uit Nederland, uit de polder. In Nederland is erg gericht ook op de Anglo-Saxische zakenwereld. Dus die mensen hebben vaak een uh, opleiding in Engeland of in Amerika gedaan. hebben dus ook internationale ervaring, uh, die ontbreekt uh, uh, wel vaker in, uh, in Duitsland. En ja, voor de rest gaat het ook om culturele verschillen, denk ik. Ja, waar zitten ze allemaal? Nou, bijvoorbeeld uh, uh, voormalig minister Aartjan de Geus uh, uh, van het CDA... die uh, staat aan het hoofd van de Bertelsmann Stichting. Ja, die is in Nederland niet zo bekend... maar dat is wel de eigenaar van de Europese RTL-groep, de grootste uitgeverij... Ter wereld, uh, televisie natuurlijk ook. En bij uh, Energiereus RWE, die ook in Nederland actief is, is natuurlijk Peter Therium, staat aan het roer. Bij Bayer, uh, Chemie Reus natuurlijk uit Duitsland, is er een uh, Nederlander Marijn Dekkers. Uh, bij MTV en zelfs bij uh, erotic gigant Beate Oeze. Uh, daar is een jongen uit de polder uh, die daar, uh, uh, zeg maar, uh, uh, zegt waar het uh, moet gebeuren. Ja, maar nou zou je zeggen dat de Duitse economie het dus met al die Duitse managers in principe veel beter doet dan de Nederlandse economie? Uh, jij bedoelt dat het aan, aan de Nederlandse jongens ligt die daar de Duitse nou, economie. Nou, dat weet ervoor... ik niet. Maar de Duitse maakindustrie, de auto-industrie om maar eens wat te noemen. dat, dat is toch even de drijvende krachten achter de Duitse economie. En uh, ja, de indruk hier bestond in ieder geval dat dat altijd hele goede CEO's, managers. en uh, captains of industry waren. Ja, klopt. Kijk, uh, van auto's hebben Nederlanders dus misschien minder uh, verstand. maar dus wel van energie en van, uh, van chemie. Uh, dat bedrijf uh, betekent dus dat er uh, Nederlanders zijn. die een goede opleiding in die. Uh, hebben, hebben genoten en dat die opleiding ook uh, ten goede komt. En vaak zijn ze al heel lang actief, ook uh, soms wel uh, meer dan tien jaar actief voor een uh, Duitse beursgenoteerd bedrijf. Dus je ziet eigenlijk dat ze zich heel langzaam uh, omhoog werken. Juist, spreken ze goed Duits eigenlijk, die Nederlanders? Ja, dat is natuurlijk een, een vereiste. Zonder uh, kennis van de Duitse taal en überhaupt uh, het leven in, in, in Duitsland zelf, uh, kun je er eigenlijk niet aan beginnen. Juist. Uh, nou, nou komt er trouwens wel een Duitser naar het Nederlandse Ziggo toe, heb ik begrepen. Ja, het gaat hier om uh, René Oberman. Dat is uh, de baas van de Duitse Telekom, uh, eigenaar ook van uh, T-Mobile. En uh, dat is eigenlijk een zeer zeldzaam, want die man uh, verdient enorm veel geld bij een, een, een zeer grote firma met honderdduizenden medewerkers. En uh, die stapt dus over naar een veel kleiner bedrijf. Dat wordt in Duitsland als heel raar gezien. Ja, wat is daar de achtergrond van? Ja, misschien wil hij uh, wel eens in Nederland uh, wonen. Uh, uh, bij een wat kleiner bedrijf, niet bij zo'n mammoetbedrijf werken. Gewoon zich uh, verder ontwikkelen. Ja, hou staan ze. Goed, de vraag is even of deze trend zich door zal zetten. Of er meer Duitsers naar Nederland uh, zullen komen? Uh, nee, ja, andersom eigenlijk. Of er meer Nederlanders naar Duitsland zullen komen? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, Nederland is natuurlijk al uh, enorm in Duitsland actief. Uh, wat betreft bedrijven, wat betreft investeringen. Uh, Nederland is de grootste uh, toeristengroep uh, ter wereld in Duitsland. Dus het Duitsland is erg populair in ons uh, in, in, in Nederland. En, ja. en natuurlijk gaan dan ook uh, niet alleen uh, jongere studenten en uh, wetenschappers daar naartoe, maar ook uh, topmanagers. En de laatste jaren is dat enorm uh, gegroeid en ik denk dat we aan het begin van een uh, ontwikkeling staan. Goed, nieuw exportproduct dus voor Nederland. Duitsers, uh, Nederlandse managers die in Duitsland aan de slag gaan en daar heel goed doen. Misschien moeten ze iemand aan de top zetten van dat uh, vliegveld dat telkens maar niet klaarkomt bij jou. Ja, nou, daar is bijvoorbeeld al uh, bij, uh, bij Air Berlin, die daar uh, in Berlijn uh, uh, ook actief is... daar uh, is nu een Nederlander uh, die daar uh, zeer uh, actief is aan het, uh, aan het hoofd. En, uh, dus misschien dat dat ooit wel uh, van de grond komt, om het zo uh, uh, te zeggen. <laughs> Goed, nou laten we het hopen, want dat vliegveld is nog steeds niet klaar, hè? Nee, uh, dat moeten we toch uh, tot uh, medio, nou ja, Sint-Jutemus uh, uh, vandaag... Dankjewel. En dan spreken we met elkaar medio sint Jutubers weer. Rob Zavelberg onze man in Berlijn. Dankjewel, Joop. Straks, dames en heren. Voormalig minister Ben Bot vindt het een zeer slecht idee... om belangrijke consulaten te sluiten. En dat idee komt van zijn opvolger, Frans Timmermans... de minister van Buitenlandse Zaken. Blijf bij ons, want we zijn er zo weer. Er moet flink bezuinigd worden, ook bij de publieke omroep. 200 miljoen deed al pijn.